Nou, welkom op het, de zevende dag van het ongezuurde Bodenfeest. Het is fijn dat we op deze manier samen kunnen zijn. Ja, ik wil beginnen met het blazen van de chauffeur. En daarna de sabbat shalom met die uh, zingen. Shema zingen Shema Israël Jaweh Eloheinu Jaweh Echad Baruch Emkei vo Malchut Leolam Amen Ho Israël gaven is onze God Jaweh is 1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 Psalm 9, een psalm van David voor de koorleider op Dood van de Zoon. Ik zal jaren loven met heel mijn hart, ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal voor uw naam Psalmen psalm zingen, o Allerhoogste. Want mijn vijanden zijn teruggedeinst, ze zijn gestruikeld en voor uw aangezicht omgekomen. Want u hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd. u hebt zich gezet op de troon, uw vader gerechter. U hebt de heidevolken bestraft, de goddelozen omgebracht. Hun naam uitgewist, voor eeuwig en altijd. O vijand zijn de verwoestingen voor altijd voltooid. Hebt u steden weggebruikt? Hun nagedachtenis is met hen vergaan. Maar Jahwe zetelt voor eeuwig. Hij heeft zijn troon gemaakt voor het gewicht. Hij zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volte op billijke wijze rechtspreken. Jahwe is een veilige vesting voor de verdrukte. Een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen omdat u, Yahweh, niet hebt verlaten die u zult. Zing psalmen voor Yahweh, die de Sion loopt. Verkondig onder de poorten zijn daden. Want hij eist vergelding voor vergoten bloed. Hij denkt daaraan. Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendige niet. Wees mij genadig, Yahweh. Zie mij ellende aan. Mij aangedaan door wie mij haten. U die mij opheft uit de poorten van de dood. Dan zal ik al uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de dochter van Sion. Mij verheugen in uw hel. De heidevolken zonken in het graf dat ze maakten. Hun voet raakte gevangen in het net dat ze heimelijk spannen. Jaweh is bekend geworden. Hij heeft recht gedaan. De goddeloze raakt strikt. In het werk van zijn eigen handen. Hij Sela. De goddeloze keer terug naar de hel toe. Alle heidevolken die God vergeten. Want de arme wordt niet voor altijd vergeten. De hoop van de ellendige Hij gaat niet voor eeuwig. Sta op Jaweh, Laat de sterveling zich niet sterk maken. Laat de heidevolken voor hun aangezicht veroordeeld worden. Ja, jaag hun vrees aan. Laat de heidevorken weten dat ze sterven hier zijn. Selah. Dan willen we gaan zingen. Ik heb een paar liederen uitgekozen. 2,59, van zijn naam is verheven. En dan I'm Alive en Because He Lives. Dat zijn twee hele bekende liederen, denk ik. Ik wil het hebben over Lucas, Lukas 23, van 1 tot 53. Dat klinkt heel erg ver, maar dat valt op zich wel mee. Ik heb het genoemd, Yeshua, opgewerkt en verschenen. En hij verschijnt dus een aantal keren aan de, aan de discipelen, aan zijn volgelingen. En daar is toch wel hele mooie les. in. Op de eerste dag van de week staat er in de vertaling, maar die staat gewoon sabbat. Dus op de eerste sabbat, nadat hij opgestaan was, gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf. En brachten de specerijen mee, die zij gereed gemaakt hadden. De kruising was dus op de woensdagavond. En daarna had je dus de grote sabbat, dus het feest van Pesach, de eerste dag van de ongezuurde broden. En dan op de vrijdag, het was dus de donderdag, was dat feest. Op de vrijdag zijn ze dus de specerijen gaan kopen. Want dan waren de winkels weer open. Dus dan konden ze dus alles gereed maken. Want ook het overlijden van Yeshua had hen overvallen. Ze hadden niet van tevoren dat allemaal al klaar liggen, omdat iemand ging sterven. Nee, het was een enorme schrik dat Yeshua gearresteerd werd en gelijk binnen een dag aan het kruis ging en dus overleden was. Dus ze moesten al die specerijen nog kopen. Nou, dat kon op de vrijdag, konden ze het gereed maken zodat ze dus na de Sabbat hem konden zalven, wat dus nog niet gebeurd was. Dus we gaan met een clubje gaan ze dus naar het graf toe en ze maken zich grote zorgen. Want wie zou die steen afwentelen? Nou, we zijn dus in Jeruzalem geweest, in de graftuin. En als je dan ziet wat voor steen het is, dan is dat een gigantische steen. Die we... Nou, dan kun je je voorstellen dat de vrouwen zich zorgen maken van, wentel die maar eens weg. Ik denk dat je dat ja, met een paar mannen al moeite mee hebt om ze niet weg te rollen. Want dat weegt natuurlijk wel even een, een paar honderd kilo, zo'n ding. Maar goed, ze komen er en die steen is weg. Tot hun grote verbazing, die is weggerold. En dit is dan het graf in de, in de, in de graftuin. Waar die dan waarschijnlijk ook gelegen heeft. En ja, als je daar komt, is is een onbeschrijfelijke ervaring. Om dat graf binnen te gaan en echt te zien. Het is leeg. Het is echt leeg. Hij is echt. Hij is echt opgestaan. Hij leeft. Het is ja, een geweldige ervaring om daar dus... We zijn in de stilte van die tuin en dat zo op je in te laten werken. Hun gaan dus ook naar binnen, dat graf binnen, en ze vonden zijn lichaam niet. Het was weg. En dan gebeurt er wat. Ze zitten daarover in twijfel, dus ze zullen gegarandeerd over gesproken hebben. Wat is er gebeurd? Waar is die gebleven? Zou die weggehaald zijn? Wie zou dat dan gedaan hebben? En ze zien ineens twee mannen, een van de andere evangelisten staat, dus dat is die mannen, die zaten dus op de... Ja, de, de grafplek zeg maar, het is een soort uh, verhoging, staan bij hen in twee blinkende gewaden En dan moet je toch denken aan dit de volgende plaatje. Aan het verzoendeksel waar dus op twee gerubs zaten. En ik denk niet dat dat zomaar is, maar ik denk ook dat dus die twee gerubs daar zaten onder dus het lichaam van Yeshua te bewaren. Ik kan me dat niet uit mijn hoofd krijgen. Want het is niet voor niks dat er staat dat er twee engelen daar staan in blinkende kleding. En dat God opdracht geeft om dus het, de aard van verzoening te maken met een verzoendeksel waarop twee cherubs zitten. En ik denk dat dat wel een diepe betekenis heeft. In ieder geval, ze maken dat mee. Ze worden erg bang omdat ze dat zien. En ze buigen ervoor, buigen met hun gezicht naar de grond toe. En dan krijgen ze een lesje van die twee cherubs. Die zeggen tegen hen: waarom zoeken jullie de levende bij de bodem? Wat doen jullie hier? Is eigenlijk wat ze vragen. Hoe komen jullie erbij om de levende bij te drogen te zoeken? Ik denk niet dat ze er voor niks nog steeds zaten, omdat ze dus wachten op de discipelen en op degene die moesten komen, maar toch krijgen ze het verwijt. Wat doen jullie hier? En dan krijgen ze een stukje herinnering. Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Dus dat wisten ze allemaal. Hè? Dus ook die engelen hebben dat meegemaakt en die kunnen er dus ook van vertellen. Van je weet toch nog wel wat hij gezegd heeft. Hij heeft het toch gezegd tegen jullie? En wat heeft hij dan gezegd? Hij heeft gezegd, de zoon is mensen moet overgeleverd worden, in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden, en op de derde dag opstaan. Weet u dat niet meer? Kun je dat nog herinneren dat hij dat gezegd heeft? En zij herinnerden zich zijn woorden. En zo werkt het dat toe. Dat je dus wel dingen gehoord hebt, je bent het vergeten, en ineens moet iemand dat eigenlijk weer levend roepen in je geest. Maar joh, kun je dat nog herinneren toen en toen? Ah oh ja, ja, dat is waar ook zeg, dat heb ik gezegd. Helemaal vergeten. Maar het zit nog wel steeds in je hoofd. Dus het moet weer eventjes opgewekt worden, zou ik zeggen. En net als dat je ziel opgewekt wordt van dood naar leven, moet je zelf af en toe ook ineens opgewekt worden van ja, maar die woorden die zijn er toch, die heb je toch in je hoofd, die heb je toch gehoord? Ja, ik heb ze gehoord. Het is waar ook. Ik weet het nog. Ze gaan terug, de vrouwen naar de mannen die allemaal bij elkaar zaten in een, in een zaal in Jeruzalem. En ze vertellen heel nauwkeurig wat er gebeurd is. Van hoe ze bij het graf kwamen, dat de steen weggerold was, het graf was open. Er lag niemand meer in. En dat ze dus een ervaring hebben gehad met twee engelen, die hun vertellen van nee, ja, hij is opgestaan. Want dat had hij al verteld toen hij in Galilea was. Het wordt heel nauwkeurig overgebracht aan de diepen en aan al anderen. Er staan nog de namen bij van de vrouwen die het vertellen. De Magdalena, Johanna, Maria, de moeder van Jacobus. En nog een aantal die niet vernoemd worden. En daar is onder andere dus de moeder van Yeshua bij. En ze vertellen dit dus tegen de apostel. En dan zou je verwachten, van de luisteren, ze zijn met een hele club. Het is niet één of twee vrouwen, nee, het is een hele club vrouwen. Die nauwkeurig en gedetailleerd vertellen wat er gebeurt. En wat er gebeurd is. Met name dus ook het terugroepen van de herinnering van wat Yeshua zelf verteld had. En als je dan de reactie van de apostel ziet, dan is beschamend. Met woorden leken kletspraat, vrouwenpraat, lachelijk, slaat nergens op. Hoe kom je erbij dat er iemand uit de doden kan opgewekt worden? Doe niet zo raar. Jullie zijn een beetje in de war. We snappen dat jullie verdrietig zijn en zo. Dat is vrouwenkul. Ze geloofden het niet. Onvoorstelbaar, hè? Dat je dus iets meemaakt wat zo'n enorme impact in je leven heeft. Omdat je dat ja, zelf meemaakt. Ze hebben zelf die twee engelen gezien. Ze hebben de woorden gehoord die ze spreken. Het is in hun gedachten weer teruggekomen wat Yeshua gezegd heeft. En dan vertel je erover en dan zeggen andere mensen. Ja, vrouw, komt er dan bij. Dat is toch, nou, nee joh, dat is helemaal niet van God. Dat is helemaal niet van God joh. Dat, is, dat heb je zelf ergens verzonnen of zo. Nou, dat is afschuwelijk. Dat is echt afschuwelijk. Toch raakte Petrus. Petrus staat op. Hij rent naar het graf toe. Gaat kijken. En hij ziet alleen de linde duper liggen. En hij ging weg en hij verwonderde zich. Het staat niet dat hij het geloofde. Hè? Hij verwonderde zich alleen maar over wat er gebeurd was. Het staat van Johannes. Dat Johannes geloofde. En hij dus het zag. Op dezelfde dag gaan twee mannen van Jeruzalem naar een plaatsje genoemd Emmaus. Dat is best wel een bergachtig gebied, dus dat is... niet echt een makkelijke tocht, zeg maar. Van Jeruzalem naar Emmaus, het is allemaal behoorlijk bergachtig hier zo. Ik heb zitten kijken, het staat dus dat er dus... Uh, ja, het is ongeveer tussen de 11 en de 16 kilometer lopen, afhankelijk van hoe groot dus eens een zo'n stadie is. Want ik heb zitten kijken, de Romeinen hanteerden 185 meter voor één stadie... en de Perzen 264. Ik denk dat het dus... Het vertel van de Romeinen is omdat het was onder Romeinse overheersing. Dus dat zou betekenen dat ze zo rond de 11 kilometer moesten lopen. Het bergachtig gebied. Dan waren ze niet anders gewend als lopen. Dus ik denk dat ze sneller liepen als wij. Maar goed, dat is toch minimaal twee tot drie uur lopen. Dat is Toch een aardige wandeling zou je zeggen. En ze zijn dus aan het lopen. Aan praten over alles wat er gebeurd is. Logisch. Hè? Er zijn ook heel veel dingen gebeurd in de afgelopen dagen. En terwijl ze dus aan het lopen zijn, is er iemand die zich... Invoeg bij hen. Die komt bij, bij hen meelopen. En zit dus mee te luisteren eigenlijk naar hun gesprekken. En stelt op een gegeven moment een vraag. Ze hadden geen idee wie het was. Onvoorstelbaar, hè? Dus je bent aan het lopen. De sjoer komt bij je lopen. En je hebt geen idee dat het je sjoer is. En je bent gewoon, gaat gewoon verder met je verhaal. Waar je mee bezig bent. Wat je ook enorm bezig houdt zeg maar. En hij stelt deze vraag. Wat zijn dit voor gesprekken? Jullie zo met elkaar voor? En waarom kijk jullie zo bedroefd? Waarom zijn jullie niet wat blijer? En dan valt eentje, die valt echt uit. Je pas. Ben je als enige vreemde in Jeruzalem of zo? Dat je niet weet wat er gebeurd is in deze dagen? Snap je niet dat wij verdrietig zijn? Ja, hoe zo dan, zegt hij. Waarom dan? Wat is er gebeurd dan? En ze zegt hem, ja, alles wat met betrekking heeft tot Yeshua de Nazarene, die een profeet was, machtig in werken en woorden van God, een heel het volk, en die dus de overpriesters en leiders overgeleverd hebben, en ter dood veroordeeld, en ze hebben hem gekruisigd. En wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen. We hadden onze hoop, we hadden alles Was gericht op Yeshua, omdat we dachten dat hij degene was die ons zou bevrijden. Dat is niet gebeurd. Al met al is het vandaag de derde dag dat is even deze dingen gebeurd zijn. Dat klopt, een donderdag is hij dus. Uh, Begraven En dan, nu was het dus de zondag. Maar nog veel verontrustender: Sommige vrouwen uit ons midden die zijn vanmorgen vroeg uit het graf geweest. En die hebben ons versteld moeten staan met wat hun vertelden. Die zeggen dat hij opgestaan is. Nou ja, daar kunnen we helemaal niet bij. Ze hebben zijn lichaam niet gevonden. Ze hebben zelfs een verschijning van engelen gezien. Die zeiden dat hij leeft. En wij kunnen het gewoon niet rijden. Sommige van ons die zijn naar het graf gegaan. Hebben gekeken. Hebben het precies aangetroffen als de vrouw gezegd heeft. Maar hem hebben ze niet gezien. Geen spoor van het lichaam van de En dan valt hij ook tegen hun uit. Op onverstandige en trage vanheid. Naar de hè, Onverstandig en trage vanheid. Dat u niet gelooft. Al wat de profeten gesproken hebben. En dan zie je eigenlijk van. Ja, er is natuurlijk door de christenen eigenlijk heel veel aandacht voor het Nieuwe Testament. En die wil het niet en niet doen. Maar je ziet nog steeds. En dan zie je ook steeds wat Yeshua zegt en de apostel zeggen. Het meest belangrijke is wat staat in de Torah en de profeten. Net ook met die gelijkenis die Yeshua uitspreekt over Abraham en Lazarus. En als luisteren, ze hebben Mozes en de profeten. En als dat niet voldoende is, dan komt iemand uit de doden terug. Het zal niet helpen. Het zal niet helpen. Alles wat in het Nieuwe Testament geschreven en geprofiteerd wordt, dat moet overeenkomen met wat geschreven staat in de Torah en de profeten. En anders klopt het niet. Anders klopt het gewoon niet. En ja, het Nieuwe Testament was er nog niet in die tijd. Dus vandaar ook dat er constant gesproken werd uit de wet en uit de profeten en Psalmen. En die hadden ervan gesproken. Moest de Christus niet leiden, zegt, hij, de Messias niet lijden en zo is de heerlijkheid ingaan, doe je ogen open en besef wat er staat. Begrijp wat de profetieën inhouden. En hij begon bij Mozes en alle profeten en legde hem uit alles wat in de schrift over hem geschreven was. Wat had ik graag meegelopen. Die paar uur dat hij alles ging uitleggen en dat alles zeg maar op zijn plaats valt. Dat moet een geweldig onderwijs zijn geweest. En dat is dan twee of drie uur lang hè, als je er dus zo meelopen en dus dat onderwijs krijgen. Ik denk dat het een, ja, een, feest, een feest van herkenning moet zijn geweest. En dat je dus zo direct hoort van al die profetieën hoe dat in elkaar zit en hoe het met elkaar verweven zit. En hoe dat uh, ja, tot leven komt zeg maar door degene die het ook echt meegemaakt heeft dus ze kwamen dichtbij het dorp bij Emmers waar ze naartoe moesten. Dus ze waren bijna thuis. En hij doet net alsof hij verder zou gaan. Ja, sorry hoor, ik moet verder. Uh, uh. Nee, nee, nee, nee. Hij zegt: Nee, kom, kom. Het is al bijna avond. Blijf bij ons. De dag is gedaald. En dat was natuurlijk ook iets wat in die tijd zeker nog heel erg belangrijk was: de gastvrijheid. Maar je laat een gast niet zomaar weggaan in de nacht. Nee, die blijft bij je slapen, die komt eten en die overnacht bij je. En ze haalden hem over. Als heer blijf bij ons. Dus hij komt met hem mee naar binnen. En hij krijgt ook gelijk de ereplaats. En dat zie je wat er gebeurt. Want ze gaan aan tafel. En hij krijgt het brood. En hij mag het zegen. En hij mag het brood breken. En ze hadden nog steeds niet in de gaten wie hij was. Pas toen hij het brood ging breken. En het aan hem gaf. Zagen ze denk ik aan zijn handen. Hé, hey, dat is Yeshua. Want hun ogen werden geopend en ze herkenden hem en toen was hij weg. Dus op het moment dat ze zien dat het Yeshua is, is hij weg ook. Nou, dat moet best wel frustrerend zijn geweest. Want Ik denk dat er dan zoveel vragen naar boven komen van wat je dus direct zou willen vragen. Van, Heer, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe, hoe, hoe is dat gebeurd dat hij, dat hij leeft? Dat hij... hij is weg. Nou, dit is dan een, uh, een schilderij daarvan. Een soort idee van hoe dat dan plaatsgevonden moet hebben. En dan zeggen ze tegen elkaar van, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg hadden sprak van onze schriften ook een, Ja, natuurlijk was je hart brandend. Want als je dus direct vanuit het woord onderwezen wordt door degene die het echt weet, die kan getuigen omdat dat de vader tot hem gesproken heeft en de vader alles uitgelegd heeft aan hem, ja, dan, dan gaat dat leven voor je. Dan is de schrift, dus dan een, wordt een open boek. En ze besluiten op dat moment om terug te keren. Weer dus die twee of drie uur teruglopen naar Jeruzalem, het niet voor zichzelf te houden, maar het mee te gaan delen aan dus de discipelen en degenen die bij hem waren. En ze hoort het ook. Als je natuurlijk een, een gigantische ervaring hebt gehad op geloofsgebied, dan is dat niet iets wat je voor jezelf houdt. Want het wil je uitdelen, je wil mensen daar deelgenoot van maken. En dit is belangrijk. Ik, ik, heb iets gehoord, ik heb iets gehoord, ik heb iets geleerd, en ik moet dat doorgeven. En dat hebben hun dus ook. Ze gaan dus met spoed gaan ze terug. En ze komen in Jeruzalem en ze zeggen dus tegen dus de bijgekomen discipelen en de apostelen en die er verder bij waren. De Heer is werkelijk opgewekt en hij is aan Simon verschenen. Dat horen ze dus. En hun vertellen van wat er hun gebeurd is. Van dat ze dus aan het wandelen waren en dat Yeshua bij hen was. En hoe hij dus door hen pas herkend werd bij het breken van het boot. Nou, er moet een onbeschrijfelijk ervaring zijn dat er van dus twee kanten getuigd wordt van ja. Hij is werkelijk opgestaan. En de vrouwen kwamen, werd het niet geloofd. En die vertellen de mannen het en het wordt wel geloofd. En Ze zijn over deze dingen aan het spreken. Hè. Ze zeggen dus tegen elkaar dat ze echt ervaren hebben dat hij opgewekt is, dat hij dus leeft. Dan staat Yeshua zelf in hun midden en zegt tegen hen, shalom, vrede zij u. En wat gebeurt er? Zijn ze blij? Nee. Ze worden bang. Ze werden angstig en zeer bevreesd en ze dachten dat ze een geest zaten. Nou, daar kun je niet bij. Ze zijn dus bij elkaar om dus te getuigen van dat ze dus nu weten dat hij opgemerkt is. En dat hij leeft. En dan komt hij zelf in hun midden en dan deiden ze, ze terug. Niet te volgen. En dan zegt Yeshua: Waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Dat jullie denken dat je een geest ziet. En Yeshua kan het niet begrijpen eigenlijk. Zie, zegt hij: Zie mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. Dat helpt niet. is nog niet genoeg. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Raak mij aan en zie. Dus alleen zien was niet voldoende. Dus hij roept eigenlijk een zintuig erbij. En zegt: nou raak mij dan aan en zie dan. Zie dan met je lichaam dat ik het ben. Voel maar. En zie dat ik echt degene ben waarvan jullie weten dat ik het ben. Want een geest heeft geen vlees en benen zoals je ziet dat ik heb. Ook dat is niet voldoende. Hij laat zijn handen en zijn voeten zien. En zij geloofden het van bijzonder nog niet. En dan zegt hij: van Nou, geef me dan maar iets te eten. Hebben die iets te eten? Dan geest kan niet eten. Dus dan gaan we ze een stukje vis, een honingraad, en daar eet hij van. En pas dan zien ze en ervaren ze dat hij werkelijk is degene die hij zegt dat hij is. En hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak, toen nog bij was dat alles vervuld moet worden wat over mij geschreven staat. In de wet van Mozes, en in de profeten en in de psalmen. Dus hij gaat steeds weer terug over naar wat er geschreven staat in de tena. En hij opende hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Geweldig, bij de waarschijnlijk vertelde hij het. En hier opent hij hun verstand, zodat ze de rest het ook begrijpt. En dus de dingen op zijn plaats vallen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de missie leiden lijden en de doden opstaan op de derde dag. Hetgeen ook gebeurd is. En in zijn naam moet onder alle volk de bekering... En vergeving van zonder gekregen worden te beginnen bij Jeruzalem. En dat is ook gebeurd. Ze zijn begonnen bij Jeruzalem en dat is dan uitgebreid over heel de aarde. En u bent van deze dingen getuige. Dus niet zomaar. Nee, ze worden medeplichtig gemaakt, zou je kunnen zeggen. Ze worden getuige genoemd. En een getuige krijgt één opdracht en dat is getuigen. Want als je getuige bent van bepaalde dingen, dan moet jij getuigen waarvan jij getuige was. En zie. Ik zend de belofte van mijn vader op u, zegt Yeshua. Blijf in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Even een uitstapje naar Johannes. Hierna openbaarde Yeshua zich opnieuw aan de discipelen aan de zeven Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt: Er waren één, Simon, Petrus, Thomas, Didymus, genoemd Nathanaël, die uit Canaan, die Galilee afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, en twee anderen, met z'n zeven zijn ze. Heel opmerkelijk, hè? zeven personen zijn ze. Simon die zegt, ik ben beu, ik ga vissen. En ze zei te hem, we gaan we met je mee. Dus we gaan naar buiten, gaan aan boord van een schip. Heel de nacht zijn ze aan het vissen en ze vingen helemaal niets. Vreselijk teleurstellend. Ze dus de hele nacht aan het werk ben. En het is hard werk ook. Maar ze vangen helemaal niks. Het wordt ochtend. Ik stel zo voor dat net zeg net maar de ochtendvoren begint. En dan zien ze iemand aan de oever van het meer staan. Maar ze hadden niet in de gaten dat het zo was. En die roept naar hun... Kinderen, hebben jullie iets te eten voor me? Dan krijgt hij een heel kort antwoord. Nee. Echt helemaal gefrustreerd. Dat ze niks hebben kunnen vangen. Er staat ook nog iemand te roepen daar zo. Van, uh, om dat eventjes onder de aandacht te brengen. Hebben jullie wat te eten? Nee, we hebben helemaal niks. Hoor, we hebben de hele nacht zitten vissen. En we hebben gewoon helemaal niks. Zo komt dat een beetje bij mij over. Dan zegt hij tegen hen... Iemand vanaf de kant. Hè? Wij hebben daar een hele mooie uitdrukking voor. Hè? De beste de stuurder staat naar wal. Hij roept naar hun... Joh, werp het net aan de andere kant uit, aan de rechterkant. Dan zul je vinden. Ik stel me dat zo voor, hè, dat die, dat schipje, dat het dus steeds aan het varen was en dat het dus constant aan de rechterkant, grote school vissen, meezoom, En dat ze dus steeds aan de verkeerde kant zijn dat het net uitgegooid hebben. Of dat waar is, weet ik niet, maar dat vind ik wel een leuke gedachte eigenlijk. In ieder geval, ze luisteren wel. Ze horen het, in plaats van ze boos worden van bemoeien je mee, ze werpen toch dat net uit. En ze kunnen gelijk dat hele net niet trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen die zijn. En nou ja, dat doet wat natuurlijk logisch. En als je de hele nacht aan het vissen bent en je vangt niks en iemand roept wat en hetgeen wat hij roept, dat heeft dan ook nog succes. Ja, dan ga je we wel even eens nadenken. De discipel dan die Yeshua lief had, Johannes, zegt tegen Petrus: het is de Heer. En Simon Petrus gaat gelijk over naar actie. Hij slaat zijn bovenklep om en werpt zich in de zee en dus naar de kant te gaan. Even over die discipel die Yeshua lief had. Even een klein uitstapje, Johannes 18. Simon Petrus, toen Yeshua dus gearresteerd was, die volgde, even als een andere discipel. Een andere discipel was dus Johannes. Maar die Johannes, dat was een bekende van de hoge priester. En hij ging dus met Yeshua het prijs van de hoge priester binnen. Petrus stond dus buiten bij de deur en de andere discipel, die een bekende van de hoge priester was, voor de tweede keer stond, ging naar buiten, sprak met de portierster en part Petrus binnen. Dus omdat hij dus de hoge priester kende en bekende was, kende hij ook de portierster en vraagt hij aan de portierster Johannes: "Mag Petrus ook meenemen?" En dan heb je iets een hele opmerkelijke zin. Het dienstmeisje dan, de portierster, zegt tegen Petrus: bent u ook niet een van de discipelen van deze mens?" En Petrus zei: dat ben ik niet." Dat houdt in dat die bekende, dus Johannes, nooit tegen die portierster of tegen die hoge priester gezegd heeft dat hij ook een volgeling van Yeshua was. En daar vind ik eigenlijk een schrille tegenstelling staan van dat Johannes steeds schrijft: van ik ben de discipel die Yeshua had. In zijn leven zie je dus dat hij dat stilhoudt ten opzichte van dus de hoofdpriester en dus zijn mensen. Want Petrus wordt er gelijk uitgepikt: van jij bent een discipel van deze mens. Maar Johannes die komt dus vrij naar binnen en naar buiten. Nou, neemt maar erover na. Ik vond dat wel een aparte hoot. Uh, de andere discipelen die kwamen met het scheepje terug naar de kant. Het was maar een kleine afstand, ongeveer een. Uh, ja, 200 l, dus dat is ongeveer een, uh, wat zal het zijn, 70 meter van land verwijderd. sleept het net met de vissen mee. Ze komen aan land en wat zien ze? Daar ligt al een kolenvuur met vis erop en brood. Dus Yeshua had helemaal geen eten nodig van hun. Yeshua was niet afhankelijk van het werk van hun om zich zeg maar, dus een maaltijd te verschaffen. Nee, hij moest hun helpen. Om, omdat zij dus de goede aanwijzing kregen om zelf vissen te vangen. En ze komen daar dus en ze zien dat hij zal voorzien is. En dan zegt hij tegen hen, breng wat van de vissen. die je nu gevangen hebt, daar kunnen ze ook mee gebakken worden. Dat hebben nu ook Simon Peters gaat naartoe, trekt het net op het land. Vol grote vissen. 153 staat er. En hoewel er zoveel waren, scheurde hij op. Nou, waarom nou 153? Er zijn een aantal Verklaringen voor. In de oudheid staat beschreven: waren er maar 153 soorten vissen bekend. En in Marcus 1, vers 17 zeg je tegen hem, kom achter mij aan. He, tegen de siep, en zal u maken dat u vissers van, ik heb er tussen haakjes, alle mensen wordt. He, als je alle vissen hebt gevangen in een soort net, dan is ook dus de opmerking van dat hij ze vissers van alle mensen zal maken, heel erg logisch. Het Pezaglam, de getalswaarde daarvan in Hebreus, is 153. Het uitwerpen, 153 uitstrooi, 153 en zo nog gods ook getalswaarde, 153. Maar er is nog meer. Het getal D is een veelvoud van het getal 17 en 17 is de getalswaarde van de godsnaam. Dus 9 keer het getal 17. En 153 is de som van alle getallen van 1 tot 17. Er zijn allemaal leuke dingen uit. Uh, op de 17e kwam Abraham en Kanaan aan, op de 17e kwam Israël door de Schelfzee. op de 17e verscheen 17 Esther van Koning A.S. En, en op de 17e in Nisan is Yeshua opgestaan. Nou, dat is niet, allemaal niet voor niks, denk ik. Want dat uh, ja, dat die getallen. Ik had toch zitten denken van misschien zijn er wel negen gebeurtenissen. En is de laatste is dan dat je zilver is opgestaan met die zeventien. Maar goed, ik heb er verder geen onderzoek meer naar gedaan. Voor degenen die dus echt een beetje gek zijn van rekenen, is dat ook niets leuks. 153 is een driehoeksgetal, een zeshoeksgetal, een narcissisch getal en een harshat. Of nieuwe getal. Nou, dat is een bepaalde berekening. Echt leuk om je eigen daarin te verdiepen. Maar goed, daar zou ik verder niet op ingaan. Yeshua die nodigde uit voor de maaltijd. Kom, gebruik de maaltijd. En niemand durfde te vragen van, ja, wie bent u aan? Wie bent u Want ze wisten dat het de Heer was. En Yeshua kwam, nam het brood en gaf het hem. Hij heeft het weer gebroken. En hij deelt weer, zoals hij er steeds gewend was, de maaltijd uit. En dan komt er iets heel bijzonders uit, wat er dus aan die maaltijd gebeurt... En daarom heeft het ook dit stuk erbij gedaan. Dit was de derde keer dat Yeshua zich aan zijn discipelen openbaarde. Hij had zich dus al een keer aan Simon aan Petrus geopenbaard. Maar er was nog steeds niks besproken. En dat gebeurt nu wel. Ze waren klaar met de maaltijd en Yeshua die zegt in het openbaren tegen Simon. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En dan wijst hij waarschijnlijk op de discipelen die aanwezig waren. En waarom vraagt hij dat nou in het openbare? Waarom zegt hij dat Simon Peters is nou niet apart. Even een gesprek van man tot man. Die zegt, jongens, luisteren, er zit nog wat tussen ons. Nee, dat komt omdat Simon, die had dat ook in het openbaar uitgesproken. Hij had in het openbaar gezegd, ik ken die mens niet. Ik heb er helemaal niets mee te maken. En als iemand in het openbaar bepaalde dingen doet, dan moet dat ook in het openbaar, moet dat rechtgezet worden. Dat zijn gewoon Bijbelse wetten. die je ziet dus ook hanteert. En daarom doet hij dat in het openbaar. Iedereen moet daar getuigen van. zijn. Hij moet drie keer herroepen wat hij dus drie keer heeft verteld aan anderen. En Simon Peter zegt tegen hem: Ja, heren, u weet dat ik van u houd. Natuurlijk wist hij dat, maar hij zou het moeten, moest het vertellen. Het is niet genoeg dat je dus bepaalde dingen in je hart weet. Je moet af en toe ook in de openbaarheid vertellen hoe het met je is. En dan zegt Jezua, wijd mijn landeren. Nou, wijden betekent volgens het woordenboek van Dale grazen, later grazen, veehoeden. Onderwijs de jongeren is het, zijn lammeren. Geef hen goed voedsel. Zorg dat hun basis goed is. Dat ze weten wat er in de Torah, en wat in de Psalmen en in de profeten staat, zorg daarvoor. Hij vraagt opnieuw Yeshua aan hem: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem, Ja, heren, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. Er is een andere taak erbij. Hoeden betekent volgens beschermen en bewaken. De moeder heeft dan drie elementen: het bewaken en beschermen van de kudde, het leiden van de kudde en het wijden van de kudde. Dus alleen het wijden is niet voldoende, hij zal dus ook leiding moeten geven. Hij zal dus ook moeten bewaken en moeten beschermen voor invloeden van buitenaf. En zorgen dat dus ook de kudde daarop voorbereid is. En dan zegt hij voor de derde keer tegen hem: Simon, "Zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd. En ik denk dat Petrus ook bedroefd werd, omdat hij zijn eigen realiseerde: ja. Hij had het gezegd van tevoren dat ik hem drie keer zou verlogenen. En ik word er nu mee geconfronteerd dat hij het drie keer aan mij moet vragen. Hij zal niet bedroefd zijn omdat hij dus gevraagd werd, maar meer omdat hij dus terug dacht aan de derde keer dat hij hem dus verlogen heeft. Houdt u van mij? Hart? En dan zegt de Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. De Heer Sjoer zei tegen hem, wijd mijn schapen En weer wijd de volwassenen in het geloof. Zorg. Goed voedsel. Waar voor waar zeg ik u, zegt hij. Toen u jonger was, omgorde u zelf en liep u waar u wilde. Als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en de ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dat had dus te maken met de dood die hij dus zal sterven om God te En nadat hij dit gezegd had, zag hij tegen Petrus, Volg mij. Dus blijf, ga niet anderen achterna. Maar blijf. In contact met mij. Blijf dicht bij mij. En Petrus zou Petrus niet zijn als hij toch weer zijn eigen weg gaat doen. Wat hij doet, hij draait zich om. Hij ziet de discipel Johannes, die Yeshua liefhad, lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, heren, wie is het die u verraden zal? En hij is nieuwsgierig en Petrus ziet hem en dan zegt hij, heren, maar wat zal er met hem gebeuren? Zegt hij eventjes weer aanschouwelijk onderwijs. En Yeshua zegt hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Wat heb jij daarmee te maken? Volg u mij, zoals ik gezegd had, volg mij. En ga dan niet blijven hangen in allerlei andere dingen die niets te maken hebben met het volgen van mij. Blijf gewoon bij mijn boodschap. En het mooie is eigenlijk dat er dan een gerucht ontstaat dat deze schip op niet zou sterven. En alle broeders die geloven dat eigenlijk, want ja, dat, dat heeft Petrus dus in de wereld gebracht. Nee, hij zegt van: uh, dat is al blijven totdat hij dus terugkomt. Dat had hij niet gezegd. Dus Johannes zegt ook: Yeshua had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar alleen als ik wil dat hij blijft. Wat gaat het u dan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt, dat deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigen bezwaar is. Dat schrijft op een gegeven moment Lucas ook weer, dat er nog 500 getuigen waren die mijn leven en die dat allemaal beschreven. Er zijn nog veel andere dingen die Yeshua gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, ik Johannes de wereld zelf.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 En geef u zijn shalom. Amen.